Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een delegatie van de Europese Unie is aangekomen in Oekraïne. Onder hen zijn de nieuwe voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, en buitenlandchef Kaya Kalas. Ze zijn vandaag officieel begonnen in hun nieuwe functie en willen vooral laten zien dat de EU Oekraïne steunt. Behalve over steun wordt ook gesproken over de toetreding van Oekraïne tot de EU. Bij een transportbedrijf in Os zijn vannacht vier vrachtwagens en een losse trailer uitgebrand. Ook het bedrijfspand raakte beschadigd. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar twee andere vrachtwagens. De brand ontstond iets voor twee uur en aan het einde van de nacht was het vuur uit. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn gisteravond en vannacht duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren. Ze zijn het niet eens met de regering die voorlopig wil stoppen met de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Ook zijn er twijfels over de verkiezingsuitslag van afgelopen oktober. Het Georgische Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude. Het is de derde nacht op rij dat het onrustig was in Georgië. De demonstranten in Tbilisi hebben meerdere straten gebarricadeerd... en er zijn ramen van het parlementsgebouw ingegooid. De politie heeft waterkanonnen ingezet om de mensen uit elkaar te drijven. De bewoners van twee huizen in Wolvega... hebben de nacht ergens anders moeten doorbrengen na een brand. Die brak gistermiddag uit in een complex met garageboxen. Vermoedelijk ontstond de brand door laswerkzaamheden. Volgens de Veiligheidsregio waren er voorafgaand aan de brand meerdere explosies. 42 woningen werden ontruimd vanwege de brand. Het weer. In het noorden is het nog bewolkt. Verder is het zonnig. Vanmiddag uit het zuidwesten raakt het weer bewolkt en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg...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 CFM Zandvoort, muziek. De komende paar stukjes zijn allemaal van Johnny Jordaan. Pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muscher. Hij was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924.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 Ik hoor. She, and we get on to see that Van de leer, ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer. Wie het gezeefts zo in, de bruine vak gedaan, alle ruimen, liggen te schuimen, wie het er zeeft, zo ik, de zo in, de bruine vak gedaan, iedere pijn. Ligt in de schijn, ik heb het geproest, maar dat is ongezond. Je krijgt de schuim al op je mond. De zeef op één, de bruine pap gedaan. Iedere vrij ligt in de zem. Bij, af gaan we de raaien, hier waaien. Bij, af en appelijks. we met een vroege valt, met hele rende valtie, ik er in de voeling. Sabrië, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, oh, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Je moeder, die vertelt het jou direct. Wanneer je vader zo in had, dat was hij blij. Want dan blijft ze borrel langer in de glij. Wanneer de armen en de rijken in het is, naar de avond zijden. Dan zijn we allemaal zo blij het vader tot. Zien we zeven beeld in de avondrot, dan gaan we aan. Delen, dan is het feest voor groot en klein Want in september moet je vol en uitje In onze Amsterdamse te zijn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 Dan zu weer voor zolang de, horen, ah. de in de vrijpot any In een Want de zie, dan ben ik een hoor ik alleen maar fijne herinneringen.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 Jouw klokker slaat Want die bent de glorie van oud-Amsterdam En de parel van onze Jordaan Ja, u hoort de muziek van Johnny Jordaan met de parel van de Jordaan.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 Stop. Made by you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 Een dikke tonne zie maak je blijven zin. Ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Deense adquaviet. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En op die Duitse aquafie, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of en Lysine. Een pikke tanassie, een pikke tanassie, een pikke tanassie, dat gaat er altijd weer.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 Zonder stuur niet houden. Ja, ja, ja. En een agent, zei: Weet u dat? Sinds ik hier geweest ben, heb ik nooit zo kant gehad. Ze zit op haar gemak. Vandaag weer aardig getrakteerd op allemaal mooie liedjes van Johnny Jordaan. In het laatste blokje hoorde u uh, Osha De Poes van Tante Loes... en bij ons in de Jordaan, de jordaan was er natuurlijk een pikketanensie. En de andere helft van uh, Johnny Jordaan. Familie natuurlijk was, uh, zoals ik straks al zei, Willy Alberti. Artiesteraan van Karel Verbrugge, geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al overleden op 18 februari 1985...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 Ik heb er gestoeid. in donkere nacht de schillen man van Geur ik hoor ze nog schreven die knappen van mosselen fijn in het vuur het water ik loopte langs mijn tanden en mijn hartje geraakte vol vuur. Aan de voet van die mooie Wester heb ik vaak ingedacht.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 De plein, de lichtjes meer eens branden gaan. het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het lino zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die schaam. kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het leedse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje dieven schaam. Maandje in haar volle luister is weer present.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 blinden voor het raam vandaan dan gaan wij kijken naar het sprookje die verstaat zo arm in arm en ik lachende naar alle kant als kinderen zo blij omdat het licht weer bracht als op het leidse plek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 Haar stem was als een lente lach voor alle meisjes die ik zag. Was geen zo lief als zij met haar wipneus en een kerse mond, kerse met haar wipneus en een kerse mond en wangen als twee appeltjes rond.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 Ik heb nog een, uh, ja, misschien nog twee plaatjes te gaan. Bouden houden wij in de groep met wel trusten, meneer de president. Maar eerst hoort u een opname tegen die 69. Louis Nees met Jennifer Jennings. Ik wens u veel plezier met CFM 6. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u nog een fijne zondag, fijn weekend... en misschien tot een andere keer. Tot ziens. Daag.